En het onderzoek moet binnen twee maanden klaar zijn. De ijsvereniging in het Groningse Noordlaren... houdt vanavond de eerste marathon op natuurreis. Voorzitter Veldman van ijsvereniging De Hondsrug. Groen licht is gegeven door de KNSB. De baan is 3,5 tot 4 centimeter dik. En een goede harde ijsvloer. En de bedoeling is dat we vanavond om 6 uur van start gaan... met de eerste marathon op natuurreis in Nederland dit seizoen. Sinds gisteren kan er op de ondergespoten baan al geschaatst worden. De wedstrijden zijn voor vrouwen uit de regio, veteranen... en rijders uit de C-categorie. De landelijke marathonschaatsers doen morgen mee... aan het open en kaapte Oostenrijkse Weissensee. Tijdens de vorige vorstperiode in november 2010... hield Noordlaren ook al de eerste marathon op natuurreis. De jaren daarvoor won Haaksbergen. In Friesland worden bijna alle poldergemalen uitgezet. PostNL heeft afgelopen jaar 96% van de brieven die binnen Nederland zijn verstuurd... correct en op tijd bezorgd. Dat meldt het postbedrijf op basis van onderzoek door een externe partij. De score van 96% is een verbetering ten opzichte van 2010. Toen kwam PostNL aan 93%. PostNL over dat verschil. In 2010 hebben we een minder hoog percentage gehaald als gevolg van de stakingen in dat jaar. We hebben afgelopen jaar heel veel geïnvesteerd in de kwaliteit van onze postbezorging. Eh, en onze medewerkers hebben daar heel goed hun best op gedaan. En we zijn blij dat we dit cijfer gehaald hebben. PostNL is vooral blij met het resultaat omdat er wordt gereorganiseerd. Zo worden bijvoorbeeld postbodes met een voltijdsbaan vervangen door mensen die in deeltijd werken. Op het Rijns Schiekanaal bij Rijswijk is vanochtend een aanvaring geweest tussen een binnenvaartschip en een veerpont. Aan boord van de pont waren drie scholieren en een docent van een middelbare school. De leraar en een scholieren vielen door de klap in het water, zegt het KLPD. De scholieren die werd hier bij de, het huis vlak aan het water gelijk onder de douche gezet. Een warme douche, neem ik aan. Dus dat ging alweer hartstikke goed. En de leraar die is even voor een korte check naar het ziekenhuis gebracht. En ook daar bleek dat het gelukkig verder niks heeft opgelopen. Ook die is al je naar huis. Hoe het ongeluk is gebeurd, zoekt de politie nog uit.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 Het weer op de meeste plaatsen is het zonnig, alleen in het zuiden komt nog wat bewolking voor. Vanmiddag wordt het ook in het zuiden zonnig. Temperatuur stijgt naar min 3 graden in het noordoosten en rond het vriespunt in het zuidwesten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file bij Eindhoven op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de Leen de Leende Heide en de Hocht 3 kilometer is daar één rijstrook dicht.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 Fijn, een heleboel zomersonderwerpen. De Alpe kan je trouwens nu heel goed op skiën... die wordt door toerliefhebbers gezien als een Nederlandse berg. Maar daar ga je niet elk weekend naartoe. En daarom wil wielersjournalist Thijs Sonneveld een berg in Nederland bouwen. Van zo'n metertje of 2000. Is die matteklap of zit er echt wat in? Zometeen een gesprek met een idealist. En kent u die kleurrijke, exotische stoffen... waar al die mooie Afrikaanse vrouwen in rondpronken? Nou... Mocht u denken dat die in een lokaal weverijtje ergens in Afrika worden vervaardigd... dan zit u er een heel eind naast, want die stoffen komen gewoon uit Helmond. En ik dacht dat hij allang beslecht was. De discussie over de zoetstof aspartaam, hij woedt nog steeds. Dus ook bij ons in het Joop-debat. En ziet u graag anderen aan het werk? Surf naar de GroenLinks wil onderzoeken of het nabestaande pensioen kan worden afgeschaft... om de tekorten bij de fondsen niet te laten oplopen. Elske Terveld, u bent voorzitter van PensioenKijker.nl. Wat vindt u daarvan? Nou, het eerste wat mij verbaast is dat GroenLinks gaat bekijken... of het nabestaande pe pensioen in pensioenfondsen kan worden afgeschaft. Kijk, in de wetgeving is het nabestaande pensioen al afgeschaft... behalve voor mensen met kinderen onder de 18... die thuiswonend weduw of weduwnaar worden. Maar... De politiek gaat niet over de inhoud van pensioenfondsen. Ja, de politiek kan wel randvoorwaarden stellen natuurlijk. Dat hebben ze ook in alle mogelijke richtingen gedaan. Maar je kan niet als randvoorwaarden stellen... dat bepaalde zaken niet door een pensioenfonds verzekerd zouden kunnen worden... als werkgevers en werknemers daar prijs op stellen. Als nu je partner overlijdt, dan heb je een nabestaande pensioen. Niet altijd, het hangt van de pensioenregeling af. Maar de meeste pensioenregelingen gaan ervan uit dat ze voor twee dingen zijn. Aan de ene kant voor het te vroeg overlijden... En de andere kant voor een heel lang leven. Dus een uitkering als je doodgaat, te vroeg. En een uitkering als je heel oud wordt. Wat mij het tweede ding is, wat mij erg verbaast van GroenLinks... is dat ze de bescherming voor jonge gezinnen... Uh, in feite wil opofferen om het pensioen voor de bejaarden uh, op niveau te kunnen houden. Want daar komt het in feite op neer. Ik vind als een pensioenfonds besluit om in hun pensioenregelingen wijzigingen aan te brengen... Ik wijs bijvoorbeeld op dat het ABP de helft van de nabestaande regeling zo heeft verzekerd... dat als je niet meer bij het ABP verzekerd bent, je ook maar de helft van het nabestaande pensioen krijgt. Ja. De andere helft is op risicobasis, dus die krijg je alleen als je nog premiebetalend bent. Of tot je 65ste bij het ABP-sector gewerkt hebt. Dus dat soort keuzes kunnen pensioenfondsen maken. Als ze die maken, vind ik dat ze de mensen ook duidelijk moeten vertellen... wat er wel en geen recht is. Want anders krijgen we overal huilende weduwen en weduwnaars. Plus dat als je geen nabestaande pensioen hebt... dan zou je toch nog eens extra moeten kijken... of je je huis en je eentje de kosten daarvan kan dragen. Het is dus aan pensioenfondsen. Gelukkig hebben de meeste pensioenfondsen... nog wel een goede bescherming voor de Weduwe of weduwnaar. Ik zeg gelukkig, omdat heel veel mensen er ook rekening mee houden... er ook voor kiezen om samen een aantal uitgaven te hebben. En dan als een van de twee doodgaat, wat is er dan mooier... dat de ander nog tot op zeker niveau ook daarvan... nog een bepaalde inkomensondersteuning en heeft. En bovendien heb je daar pensioenpremie voor betaald, natuurlijk. En je natuurlijk. werkgever ook. Ja, natuurlijk. Dus dat geld wordt afgepakt, in feite. dat, dat als, premiegeld... Nou ja, ik denk dat wat GroenLinks wil... is dat dat geld dan niet meer wordt gebruikt voor de nabestaande bescherming... maar uitsluitend voor de hoogte van de ouderdomspensioen... En de wetgever heeft het bovendien al mogelijk gemaakt... dat je zelf zou kunnen kiezen om je nabestaande pensioen... alleen voor jezelf, voor een verhoging van je ouderdomspensioen, te gebruiken. Dus eigenlijk is mijn punt... A, ze gaan er niet over. B, ik vind het nogal wat om de bescherming van jongeren... Uh, vooral weg te nemen en te zeggen gebruik dat geld nou voor de ouderen. Een pensioenfonds doe je samen. En als het niet goed gaat met een pensioenfonds... kunnen ook ouderen iets inleveren. Net zoals jongeren de premie moeten verhogen. Jesse ja, Klaver van GroenLinks zegt dat de afschaffing moet kunnen... omdat de generatie die na 72 geboren is... economisch zelfstandig is gewoon. Ja, dat is een politieke keuze geweest. Die we inderdaad in 1990 hebben genomen. Dat we gezegd hebben mensen van 18 jaar en ouder... daar gaan we vanuit bij de uitkering... dat ze economisch zelfstandig zijn. Als je kijkt naar de werkelijkheid... dan zie je dat de meeste mensen... Uh, in een situatie verkeren waarin als ze samen zijn... ze wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Ik zeg wel eens vroeger, mocht je als vrouw... Uh, had je als enig recht het aanrecht tegenwoordig... ben je als vrouw bijna verplicht te werken... om de hypotheek mee te kunnen betalen. En bovendien zijn er natuurlijk ongelooflijk veel mensen die uh, werken. Ja. Part-time. Part-time. ZZP'er zijn. Uh, ja, een ZZP'er... Even een apart probleem. Heeft, als hij zelf geen pensioen geregeld heeft, sowieso geen bescherming. Maar als je partner dan een eigen arbeidsinkomen heeft uit een werknemerssituatie. Als werknemer kan je natuurlijk als zelfstandige erop op hopen en op rekenen. Dat mocht je partner doodgaan. Je in ieder geval daar nog een zekere inkomensbescherming maar krijgt. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat er een draagvlak voor bestaat. Om uh, dit wat dan, GroenLinks voor, voorstelt. Dan, dan doen pen, pensioenfondsen, kunnen dat ook doen. Ik denk dat het heel belangrijk is in de voorlichting... dat pensioenfondsen, als ze iets aan de pensioenen wijzigen... ook met name aan de bestaande pensioen... dat in goed overleg doen tussen werkgevers en werknemers... en duidelijk voorlichting overgeven. Maar nogmaals, het is niet aan de politiek om pensioenfondsen te verplichten, bepaalde regelingen die zijn kans hebben voor bescherming van jonge gezinnen, want daar is natuurlijk een nabestaande pensioen met name voor. Zou het, zei het ook voor mensen die nooit werken, maar zeker bij jonge gezinnen om het dan af te schaffen. Dan zeg ik van, ik vind het geen verstandige keuze als een pensioenfonds dat zou doen. Hartelijk dank, Elsker Terveld, voorzitter van pensioenkijker.nl. Informatie hierover natuurlijk op die site en op ons. Het straatbeeld in West-Afrika wordt voor een groot deel bepaald door een bedrijf, het Helmond, Flisco. Want het bedrijf ontwerpt en fabriceert die bekende felgekleurde Afrikaanse stoffen met wilde dessins. In het Museum voor Moderne Kunst uit Arnhem opende dit weekend een tentoonstelling over de stoffen van Vlisco. Je ziet er confectiebatics uit de 19e eeuw. En ook werk van allerlei modeontwerpers en kunstenaars die zich door die stoffen lieten inspireren. Verslaggever Anita van der Hulst wordt rondgeleid in de Vlisco fabriek in Helmond door creatief directeur Roger Gerards. Enorme fabriekzalen.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 Ja, bij archief denk je aan archiefkasten met, met ordners enzovoort. Maar ik zie hier ook voornamelijk stoffen. Ja, ja rijenlang, rijenlang, rijenlang. Elk dessert wat ooit door Flisco is gemaakt... wordt gearchiveerd en hier uh, bewaard. En Dat is hier de hoek om lopen. U bent hier de archivaris? Klopt, ja. Ruud Sanders. De officiële titel is uh, conservator. Hè? En heeft, heeft u enig...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 Ja. Dit heeft ook de curatoren van de expositie zo geïnspireerd dat Frisco niet alleen een fashion verhaal is nu voor West-Afrika en dat Afrikaanse verhaal heeft, maar ook een soort uh, industrieel erfgoed verhaal voor Nederland. Uh, je ruikt hier de stoffen.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 te versturen naar West-Afrika. En waarom 5,5? Nou, dat is ook zo gegroeid. Oorspronkelijk had je sarongs ook in een bepaalde lengte. waar dan uh, net goed kleding uit gemaakt kon worden. En dit is zeg maar de traditie van zes jaar geworden. We ziet u er in een enorme hal een onafzienbare rij in jute verpakte balen stof. <totstuk>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 dan heb je wel een iets uh, vleuriger, uh, extravaganter, uh, spannender uh, audience, om het zo maar te zeggen. De tentoonstelling over de geschiedenis van de stoffen van Vlisko is nog te zien... tot en met 6 mei van dit jaar in het Museum voor de Moderne Kunst in Arnhem. Ze weet veel van gezondheidswetenschappen, ze presenteert... en bovenal speelt ze piano en gitaar en zingt Marieke Jaren. singeltje dat vorig jaar verscheen. Traveller Marieke Jager. De gits.fm. 130 kilometer in de aanval. Gert Jan Teunissen. Vandaag op deze 19 juli 1989. 5 uur, 10 minuten en 23 seconden op de knie. Daar komt -ie. Opnieuw een Nederlander. Wint de rit hier op alle tueur. Tweede jaar met de tweede... Dat hij blij voor zijn maatje, Steven Roos. En nu vindt hij het zelf. Fantastisch gedaan, Gert-Jan. Dat komt u helemaal toe. De Tour de France 1989. Gert-Jan Teunissen bedwingt als laatste Nederlandse winnaar... ...de berg die wij zo graag de onze noemen, Alpe d'Huez. En daarom staan er nog altijd in oranje uitgedoste supporters... ...drie rijen dik in de berm als de Tour weer eens over die alp fietst. Hartstikke leuk... Eén dag in het jaar, zo'n berg koloniseren. Maar nog leuker is het natuurlijk om zelf zo'n berg te hebben. Een echte puis in het vlakke Nederlandse landschap... waar renners eindeloos omhoog kunnen trappen. Het is de droom van sportjournalist Thijs Sonneveld, ex-wielrenner. En niet eens een onmogelijke droom. Goedemorgen, Thijs Sonneveld. Goedemorgen. Ik zit in de studio in Amsterdam. Wanneer kunnen we omhoog? <laughs> Volgens mij is dat de moeilijkste vraag van allemaal. Nou ja, eh... We proberen in verschillende fases te denken. En we proberen het allemaal op te slicen in kleine stukjes. En wanneer en... kunnen we dan een klein stukje omhoog? Nou ja, uh, we zijn bezig met de eerste fase en die zou 300 meter hoog worden. En in theorie zouden we die morgen kunnen beginnen met bouwen. Maar in de praktijk uh, wonen we in een land met heel veel regeltjes. En uh, hebben heel veel vergunningen nog aan te vragen en te krijgen. Dus uh, ja, dat is erg moeilijk in te schatten. Dus een soort blokkendoos wordt het? Zeker. Wat is er allemaal voor nodig om dit project ook echt te laten slagen dan? Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is maatschappelijk draagvlak. Um, wij gaan ervan uit dat wij dit, uh, dit project niet bouwen uh, door het van bovenaf aan uh, door alle lagen heen naar beneden te drukken en dan maar het op te leggen aan de bevolking. Wij gaan er juist van uit dat iedereen hier een klein beetje iets aan wil hebben. En, uh, nou, ik vind het heel leuk dat jullie het een Sportberg noemen en uh, op de West nog even aanhalen. En zo is het absoluut ook begonnen. Maar het is ondertussen wel veel meer dan dat en het gaat... De grootste pijlers op dit moment zijn het opwekking en opslag van duurzame energie. En het, uh, het verbouwen van duurzame, ja, het maken van duurzame landbouw. Dat Al... gebeurt binnenin of buitenop? Ja, nou, allebei, allebei. Die duurzame landbouw gebeurt binnenin. Het gaat via ledverlichting, dus daar heb je helemaal geen daglicht voor nodig. En um, ja, de energieopwekking zal voor het grootste deel, of in ieder geval het, het grootste, het meest, meest belangrijke, het meest lucratieve ook, uh, zal een waterkrachtcentrale zijn. Dat gebeurt uh, voor een groot deel buiten. Maar is dat dan een hele holle berg? Ja, ja, je moet het eigenlijk gewoon zien als een gebouw. Ja, we noemen het een berg. Maar um, ja, wat we in feite bouwen, is een gebouw dat eruit ziet als een berg. En er is ook uh, door jou altijd geroepen: die berg die komt er. Hè? Ja, ja nou, ik, vind, kijk, ik vind sowieso als je iets doet, dan moet je het goed doen. En um, ja, ik heb er wel eventjes over getwijfeld hoor. Want in eerste instantie schreef ik een column. En ja, dat was eigenlijk een beetje een, niet meer dan een soort ballonige grap. Het was naar de tour, hè? Ja, ja je ja, kwam terugrijden. Het was na op de WS, hè? Ja, het was. Het was en je dacht, toen je in Nederland binnenreed, wat leven we toch in een vlak landje. Ja, saai. Saai hier. <laughs> volgebouwd. Ja, nou ja, volgebouwd. Uh, hele stukken helemaal niet. Ja, we reden ergens bij, uh, bij Zeeland de grens over. En ja, dan rij je eerst uh, ja, een uur door helemaal niks heen. Door alleen maar uh, wat je ziet is industrie of, uh, of, of weiland. Ja, daar dacht ik van... Uh, misschien moeten we maar eens een berg gaan bouwen in Nederland. <laughs> en ik, ik heb daar gewoon ja, meer of meer voor de grap een, een column over geschreven. En tot mijn grote verbazing... Um, kwamen er allerlei grote professionals en grote bedrijven op af... omdat die zeiden, ja, dit is waar we jaren op hebben zitten te wachten. Zo'n denkkader om na te denken over innovatie... Uh, zo'n denkkader of zo'n mogelijkheid om uh, na te denken over duurzame energie... of uh, wateropslag, of duurzame landbouw. En vanaf daar heb ik het ja, proberen een beetje te organiseren. En dat is uh, ondertussen heel erg groot geworden. Maar eerst was het min of meer een grap. Eerst dacht je nog, we hebben wel de Kouberg... en voor de rest moeten we het ons erbij neerleggen dat we hier verder geen berg hebben. Punt uit. Ja hoor, nee, ik, ga, ik, ga niet, ik ga niet zeggen dat ik, dat ik het, wat, wat er nu staat... dat ik dat van tevoren verwacht had uh, zo... Uh, ja, daarvoor ga ik mezelf niet om mijn borst, borst slaan. Wat, ja, wat ik, het enige wat ik gedaan heb is het organiseren. En ik denk dat het uh, zoveel meer is dan, dan ik op dit moment, op het eerste moment in de column schreef. Dat het uh, al lang niet meer um, iemands idee is. En zeker niet mijn idee. Um, het is een idee van iedereen. En iedereen heeft een klein beetje verantwoordelijkheid om hier iets aan bij te dragen. Of dat nou kennis, netwerk of, uh, of een beetje sponsoring is. Kom op, Thijs, het was jouw idee. Nee, ja, als je dat vergelijkt, als je vergelijkt waar we nu staan... en wat ik heb gezegd, dan, dan is het echt een, een, een fractietje, maar dat meen ik echt. Ja, het ja. is nu een bedrijfsproject geworden. Is het nog wel aan jouw hand? Um, nou ja, voor een, voor een deel wel. Uh, ik, ik ben in ieder geval... Ik, ik heb nog steeds wel een beetje de, de, de overview. Maar ik geef het heel graag uit handen op het moment dat er iemand is die dat beter kan. En we hebben op dit moment 100 bedrijven bijna aan boord. En daar zitten echt uh, multinationals bij. En daar zitten echt hele grote jongens bij. En ja, ik kan me goed voorstellen dat er op een gegeven moment een moment komt... Uh, waarop, uh, waarop bedrijven uh, iemand nodig hebben in de top die... die, die, die gespecialiseerde is, die specifieker weet over wat voor dingen het gaat. Maar uh, nou, voorlopig uh, draait het nog hartstikke goed. En uh, ja, zijn we echt nog steeds op weg om, om, om een berg te bouwen. En staan alle lichten op groen. Maar je zegt het al: een waterkrachtcentrale, uh, er wordt landbouw ja. ingepleegd. Ja, kunnen we er nog wel fietsen en hardlopen? Ja, ja, ja. Nou ja kijk, Skiën? Wat... Zeker. Nou ja, um, daar blijft ze mee begonnen. En dat blijft absoluut een ding wat hartstikke veel mensen aanjaagt. Wat dus ook heel erg belangrijk is voor de maatschappelijk draagvlak. En wij gaan niet uh, een berg bouwen die alleen maar is bedoeld om er geld mee te verdienen. Uh, ik denk dat het absoluut heel erg belangrijk is om het grote publiek aan te spreken. En uh, nou ja, aangezien ik uh, sportjournalist ben... Uh, dan wil ik heel graag, uh, ja, ik zou heel graag willen dat er echt uh, voldoende op gesport wordt. Omdat dat wel iets wel heel belangrijks is. Uh, om het enthousiasme bij iedereen uh, ja, aan te blijven jagen. En nou wordt het een berg van 2000 meter hoog. Dan zijn er al anderen die zeggen: je moet 2100 meter hoog gaan. Want dan heb je echt, uh, ja, uh, stuurstof. De goede zuurstof op 2100 meter. Anderen zeggen: de eeuwige sneeuw zit op 2800 meter. Waarom ga je niet naar 2800 meter? Ja, zo kan je bezig blijven, hè? <laughs> Wat is de grens? Uh, ik denk dat de grens is. Uh, ja, voor, voor, voor zover wij het kunnen realiseren. Kijk, we, we weten gewoon niet precies waar we gaan uitkomen. En de, de fasering, hoe die er nu is... zou van 300 naar 1500 meter gaan in een, in een paar verschillende fases. Maar het zou heel goed kunnen dat we tegen die tijd... Uh, wel zo, ja, dat zo'n zo succes blijkt te zijn, uh, dat we nog wel hoger gaan. Kijk, ik denk dat we heel erg... Um, en dat doen we misschien wel veel te weinig tot nu toe in Nederland... dat je flexibel moet zijn als je iets gaat bouwen. En je kunt wel een HZL bouwen en daar jarenlang over doen. En op het moment dat die af is uh, en uh, ja, in staat zijn om een boemeltreintje heen en weer te laten rijden... terwijl er over de rest van de wereld zweeftreinen rijden... ik denk dat het heel belangrijk is dat we, dat we gaan rekening houden met de mogelijkheden van de toekomst... en te wel zeggen de bouwmethodes, maar ook de materialen van de toekomst. Nou, dus je zal maar achter die berg gaan wonen, zich straks. Maar goed, jij bent zelf wielrenner geweest. Wat is jouw favoriete berg? Um, ik denk ervan toe. Vanto. Waarom dan? Nou, misschien lijkt hij wel een beetje op de berg die wij gaan bouwen. Een, een soort eenzame berg in, in, in een plat landschap. Ja, een rare puist hè, die er ja. in één keer op Absoluut. En dat is eigenlijk de berg waar, die, ja, waar je dat idee vandaan krijgt. Nou ja, wel, wel waar je het idee vandaan krijgt om in een, ja, een plat landschap te leggen. En ja, waar je ook aan ziet dat het... Uh, ja, dat, is zoiets helemaal, dat is zoiets wel kan. Uh, ja, je hoeft niet per se in, een, uh, in midden in de Alpen te wonen... om ergens een keertje heel lang bergop te rijden... of om te kunnen skiën. Op het moment dat we nou die bergen hebben... krijgen we dan ook betere skiers, betere wielrenners die kunnen klimmen? Ja, per definitie bijna wel. Dan zou je zeggen, kijk... Het is niet voor niks dat we, geen, dat we geen goede skiers hebben. Even afgezien van Nicolien Sauerbrei uit, uiteraard. Maar die heeft haar hele leven in, um, in een campertje in, uh, in een Alpenland gewoond. Um, en het is ook niet voor niks dat alle, alle goede wielrenners naar het buitenland verhuizen. In Nederland ben je gewoon heel erg beperkt aan mogelijkheden. Um, en um, ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn om, uh, om uh, fijn koeien te laten grazen of bieten te telen. Maar voor de sport heb je wel uh, vaak een, een berg nodig. Ja, maar ken jij, nou, ik ken er wel een paar, maar toch niet echt aansprekende Zwitserse en Oostenrijkse wielrenners. Die hebben toch ook bergen? Nou ja, ik weet wel iemand die bijvoorbeeld Fabian Cancellara heet. Dat vind ik wel ja, een aardige... Ja, daar heb je gelijk in. Ja, ik, zeg, ik, ja, ik, ik weet er wel een paar, in maar goed, in zijn algemeenheid komen er, er weinig vandaan. Als je het vergelijkt met de Fransen en de Italianen en de Spanjaarden vooral. Nou ja, het ligt natuurlijk aan waar de, waar de nadruk op wordt gelegd in dat soort landen. En ik, in, de, in Zwitserland en Oostenrijk wordt veel meer de nadruk gelegd op alpine skiën. Kijk maar eens naar de gemiddelde afdaling bij het, uh, bij het skiën. Daar ja, zijn alleen maar Zwitsers en Oostenrijkers bij. De. En dat geldt ook voor uh, ski sk skispringer bijvoorbeeld of bobsleeën. Waar moet die komen, die berg? Uh, we hebben acht locaties. Dan noemen we dus ze acht. Uh, nee, er zitten er drie <gacht> in het midden van het land. Uh, Flevoland uh, voor de kust in, in het IJsselmeer, Noordoostpolder in het Markermeer. En uh, een aantal locaties voor de kust. En wat zie je zelf als de meest geschikte plek? Ja, dat is echt ontzettend moeilijk. Uh, ik, ja, we zijn in 2012 uh, uh, we zijn nu bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Uh, uh, om dat iets professioneler nog aan te pakken dan wat dan we in 2011 deden. Toen hadden we een nul budget. Uh, en uh, ja, een, van de, een van de belangrijkste dingen in 2012 zal zijn om een om bodemonderzoek bijvoorbeeld te doen. Waar is de bodem het meest geschikt om zoiets neer te zetten? Uh, wat voor een druk zet je op het vervoerssysteem? Uh, ja, wat voor een andere randvoorwaarden zijn er. Je kunt, het natuurlijk, uh, ja, je kunt het natuurlijk wel beredeneren dat als je hem helemaal in het midden van het land legt, dat je veel sneller heel veel mensen kunt bedienen. Maar dat het ook wel uh, misschien wat lastiger is om hem daar neer te zetten. Om nou, als jij te... zegt die nooddoorspolder, dan zakt die polder in met zo'n berg er bovenop. Nou ja, als dat zo is, dan gaan we hem daar niet bouwen. Het zo, zo simpel is het. En we moeten wel echt, uh, ja, we moeten wel echt zorgen dat we uh, dat we niet dat soort, uh, dat soort consequenties uh, creëren. En dat het heel, het is heel erg belangrijk is dat we dat we weten wat voor een druk. op die die berg op de bodem geeft. Maar ook bijvoorbeeld dat we andere materialen gaan ontwikkelen. We Hoe hoeven ik? niet met beton en staal te blijven bouwen in de komende 20 jaar. Lichte materialen? Ja, nou, dat is eigenlijk wat ik net ook zei. We moeten heel erg rekening ja. houden met dat we flexibel gaan zijn. Er worden nu allerlei uitvindingen gedaan... en het zou heel erg dom zijn om die van tevoren allemaal uit te sluiten. En het budget, daar had je het over. Wat gaat die berg kosten? Um, ik denk dat uiteindelijk... Uh, dat je moet denken, en dan denk je dus aan het hele project... naar een berg, van een berg van ongeveer 1500 meter... dat je moet denken aan ongeveer 30 of 40 miljard. Maar dat is een uh, hele ruwe schatting. Um, ik denk dat het een betere vraag is ook om te vragen hoeveel die opbrengt. Want we denken Hoe, hoeveel wel... brengt hij op thuis? Nou, we, denken, we, denken dus wel, we denken dus wel dat hij iets meer dan dat zal opbrengen. Uh, en dat het dus daar om te doen is. Want wij beseffen heel goed, en natuurlijk klinkt het als een soort dromersproject... of een fantastisch project, maar dat is het absoluut niet. Want wij beseffen heel goed dat als die berg ook maar één euro meer kost... dan dat hij opbrengt, dat hij waarschijnlijk niet gebouwd gaat worden. Hoe moet die gaan heten? De Montzonneveld of de Thijs? Nou, dat allebei niet. Uh, ja, ik denk waarschijnlijk, uh, het meest waarschijnlijk is dat die berg gewoon wordt verkocht aan de meest biedende... Dus dan, uh, ja, dan zal het misschien wel de Coca-Cola-berg of de Heinekenberg of zoiets gaan worden. Oh, verschrikkelijk. Dankjewel. je <laughs> wel. Succes, in die Berg. Wat gaan we zo nog doen? Nederland kan volgens hem internetland nummer 1 worden. En daarom zit hij vandaag in de tijdgeest. En die hem is Willem Vermeend. En is de zoetstof aspartaam nou wel of niet gevaarlijk? Daarover in Joop-debat. Naar het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Friesland worden vanmiddag bijna alle poldergemalen uitgezet. Volgens het waterschap in Friesland zijn de weersomstandigheden... ideaal voor de aangroei van ijs. De komende tien dagen wordt een stabiele vorstperiode verwacht. 95% van de gemalen staat om drie uur stil... waardoor het water in sloten, meren en kanalen tot rust komt. De ijsvereniging in het Groningse Noordlaren... houdt intussen vanavond de eerste marathon op natuurreis. Wedstrijden zijn voor vrouwen uit de regio, veteranen en rijders uit de C-categorie...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 En dan komt er een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoringen in Rotterdam. Dat heeft net beheerder Stedin vanochtend afgesproken in een vergadering met de wethouder. Dit naar aanleiding van de recente stroomstoringen in Rotterdam. Over twee maanden moeten de eerste resultaten er liggen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de knooppunt Leende Heide en de Hoogt 4 kilometer. Er is daar één rijschok dicht. Met Felix Mörders. De Bora Bleckenoor zoekt in de media naar opmerkelijke berichten. Nou, we worden net in <laughs> het noorden althans, min 12. Nou, dat is wel opmerkelijk natuurlijk. Nou ja, die, die kou, maar de rest is natuurlijk vooral overweldigend. De vrieskou, het ijs dat aan moet groeien, de tocht der tocht. Dat komt overal maar, uh, ja, maar terug. Daar ga je het over hebben. Nou okay. ja, ja, ik kan het eigenlijk toch niet een beetje laten liggen. Maar ook vooral dat ik, dat ik nu al overweldigd word door, door al die berichtgeving. Ik bedoel, het vriest, wat is het, één dag, anderhalve dag? En je het... moet je schaatsen gaan slijpen. Ja, en het is koud en het vriest en ik moet een beetje zo over oren doen, want anders vriest het topje van mijn neus eraf. Nou ja, al dat soort dingen. Ik, ik vind het allemaal prima. Maar het is natuurlijk in woord en beeld iets wat je, wat je uh, ja, tegenkomt. Hè? De kranten, al die ijsmeesters met, met die stokken... waarmee ze dan de ijsdikte gaan meten. En natuurlijk die dik ingepakte kinderen... die dan weer voortkrabbelen achter zo'n stoeltje op de ijsbaan. Het kan niet op. Uh, de al oude tips en trucs zijn er dan natuurlijk ook weer. Zo is er bijvoorbeeld de wijze raad om je accu te controleren deze dagen. Altijd handig als je s ochtends weg wilt rijden. En je slotontdooier moet je nooit... In de auto laten liggen. Volgens mij is dat een tip die ook elk jaar wel weer terugkomt. Dan sta je buiten en dan ligt dat ding binnen. Niet handig. Uh, en mooi ijs, Felix, wist je dat? Dat kost heel veel tijd. En dat komt niet vanzelf. Nee? Nee, ook een tip die uh, vandaag regelmatig is uh, terug te horen en te vinden. Uh, ijs moet natuurlijk groeien, maar er komt heel veel bij kijken. Het, nou, ik geloof zelfs uh, een atoomfysicus uh, zo'n beetje... Uh, uh, kan er zo langzamerhand wel het een en ander over zeggen. Um, nou, weet je, ik zeg gewoon laat het ijs lekker groeien, werk er hard aan... en uh, als die Elfstedentochten komt, dan ben ik er wel klaar voor. Of zoals iemand twitterde... waar moet ik me zaterdag melden voor de tocht der tochten? Ofwel massa-hype kappen nu. Nou, dus dat doe ik dan ook maar even. Dan maar geen ijs meer. Wat geen ijs, wel pudding. Vlekkenpudding wel te verstaan. Er is namelijk een heuse strijd om, uh, om die vlekkenpudding losgebarsten. Tussen dokter Utker, die natuurlijk veel pudding en koekjesbeslag maakt... en supermarkt Aldi. En de twee vechten het uit in Duitsland... wat dan wel weer een heel mooie krantenkop oplevert. Namelijk, pudding krieg zwischen Utker und Aldi. Dat is dan weer te lezen op de website van het Duitse dagblad Bild. Wat is er dan allemaal aan de hand? Nou, dokter Utker maakt Paula. Paula die heeft vlekken voor echte lekker bekken. gele vanille, bruin chocola, rode aardbeien en lekkere vla. Alleen Paula heeft zulke koele vlekken. Paula, goed dokter Utker? Ja. Paula, dat is dan de naam van een koe. En ook de pudding van dokter Utker. Smaken vanille en chocola, je hoort het al. Dat zit dan weer in zo'n doorzichtig bekertje. En dan krijg je weer het effect van geel met bruine vlekken. Hartstikke leuk. Mm. Um, nu heeft Aldi bedacht, dat kunnen wij ook. Wij komen met vlekkie. En Flekkie is ook een koe. Heeft ook pudding in twee smaken: vanille en chocola. En als je dat dan ook weer in zo'n bekertje giet, jawel, vlekkenpudding. En dokter Utke zegt nu: ja, luister, Aldi, dat heb je gejat. En Aldi zegt: nee, dat is helemaal niet zo. Want die koeien lijken ook helemaal niet op elkaar. En dat klopt wel, want Paula is bruin met een grote zonnebril, gele vlekken, heeft een oorbel in. En Flekkie is, is eigenlijk een hele dunne koe. Wit, twee haartjes op het hoofd, bloem in de mond en een bel om haar nek. Dus, dus wat dat betreft gaat die vergelijking niet op. Maar die vlekkenpudding, ja, dat blijft dan toch wel vlekkenpudding. Maar ja, zegt de Aldi: Vlekkenpudding. aan zich is niet geregistreerd en ook niet beschermd. Want iedereen kan natuurlijk een beetje vanille en chocola in een kommetje gieten. en dan vlekt uh, het en heb je die pudding. Nou ja, kortom, uh, het laatste woord is er nog niet over gezegd. En 1 maart, dan uh, doet de Duitse rechter uitspraak. We houden het nee, in de. Dan kom je terug. Ja, ja en um, dan gaan we wat verder dan Duitsland. Namelijk naar Mars. Heb je, heb je er wel eens van gedroomd? Een reis naar Mars? Het ligt eraan nou, wat je gaat vertellen. Nu. Nou ja, kijk of het überhaupt kan. Hè. Dus omhoog vliegen en er ook echt blijven... dat wordt natuurlijk nog altijd onderzocht. Er moet natuurlijk dan ook bekeken worden... wat je gaat doen als je er dan eenmaal bent. Nou ja, in, in Moskou is dat al een beetje onderzocht. Daar hebben vrijwilligers zich 520 dagen laten opsluiten... om de psychologische effecten van zo'n bemande reis te onderzoeken. Het is natuurlijk niks als je er eenmaal bent. En nu uh, willen wetenschappers van de Amerikaanse Cornell Universiteit... een nieuwe marssimulatie uitvoeren. En daarbij gaan ze dan vooral kijken wat er gebeurt met je als je heel veel Mars-eten eet. En dan bedoel ik niet de chocoladereep, maar het instant astronautenvoedsel. En ik zou zeggen, grijp je kans, want er worden zes vrijwilligers gezocht... die uh, straks vier maanden gaan verblijven in een nagebouwde Marslander op Hawaii. Oh, dat ik dan ja, waartoe, het Hawaii. slechter, hè? <laughs> uh, zij gaan dus astronautenvoedsel uh, eten en uh, ook proberen zelf te koken. Heel eenvoudige maaltijden, want die kan je straks op Mars ook maken. Uh, je kan je nog melden en het afreizen is dan uh, in de zomer naar Hawaii. Deborah, nou, wie weet waar we terechtkomen. Ja. Dankjewel. Tijdgeest met Simone Wijmans. In Tijdgeest besteedt Simone aandacht aan ontwikkelingen in de digitale wereld. Vandaag een gesprek met de oud pvda minister Willem Vermeend. Hij houdt zich nu intensief bezig met internet als ondernemer en hoogleraar e-business. Vanmorgen is hij voorzitter van het fiber to home platform Deze organisatie wil bereiken dat in 2020 in 80% van ons land... een glasvezelverbinding ligt voor supersnel internet. En van Vermeend schreef een boek over de toekomst van het internet in Nederland. Tijdgeest. De webwereld van... Willem Vermeend. Op Twitter meer dan duizend volgers. En een paar uur per dag online. U hebt een nieuw boek geschreven. De onstuitbare opmars van de digitale wereld. Het nieuwe leren, werken, ondernemen en geld verdienen. Waarom moest dat boek geschreven worden? Ik heb zitten kijken naar de economie. En Nederland heeft weinig nieuwe dingen, weinig innovaties. En ik vroeg me af, hoe kunnen wij ons brood verdienen in de wereld van morgen. En dat gaat via internet? Dat kan via internet. Nederland is een internetland. We hebben hele snelle verbindingen, breedband. Tweede in de wereld zijn we. Alleen ons bedrijfsleven blijft zwaar achter. We zijn elfde in de wereld. Terwijl we een geweldige mogelijkheid hebben in Nederland... om uiteindelijk onze economie geweldig te stimuleren, te vernieuwen... op allerlei treinen, in de gezondheidszorg, bij het onderwijs. Als we dat aan gaan pakken, dan kan onze economie groeien... op een schone manier, op een groene manier... En de groei gaat enorm omhoog. Want laten we het eens hebben over dat uh, nieuwe ondernemen. Hoe zou dat er dan uit moeten zien met behulp van internet? Als je internet moet je beschouwen als bedrijfsinfrastructuur. Je moet het gebruiken op het terrein van je boekhouding. Je moet het gebruiken op marketing, je moet het gebruiken bij verkoop. Je moet het gebruiken bij je klanten. Dus het moet geïntegreerd worden op een bedrijfskundige manier in het totaal bedrijf. En nu zie je dat op een klein deeltje van het bedrijf wordt het gebruikt. Bijvoorbeeld voor ja, PR-doeleinden of voor verkoop. Nee, het moet helemaal geïntegreerd als bedrijf, net als wij spreken dat je zeg maar, elektriciteit gebruikt. Moet internet als het ware helemaal in het bedrijf geïnvolveerd worden. Als je als Nederland de komende 10, 15 jaar in de wereldeconomie een rol wil spelen, moet je de sprong voorwaarts gaan doen. En dan moet je zeggen: Nederland wil internetland nummer 1 worden. Dat kan alleen hebben, zeggen wij hebben een aantal maatregelen voorstel. 1. Begin op de lagere school al. Het nieuwe leren. Het nieuwe leren noem ik dat. Daar beginnen we mee. Nieuwe leren. Maar hoe, hoe moet ik dat concreet voor me zien? Kunt u dan wat vakken noemen? Wat internetvakken die kinderen dan zouden moeten krijgen nu? Internet als vak. Internet is namelijk, een, op het ogenblik is het een communicatie. Internet, je communiceert. Kinderen communiceren met internet. Doen spelletjes met internet. Leren via het internet. Rekenen via het internet. Kleuren op het internet. Want Je kan prachtige toepassingen maken. Je kan kunst doen op het internet. Alles kun je met internet doen. En vervolgens op de middelbare school leren ze ook hoe de techniek werkt. Leer ze ook een klein stukje programmeren dat je dingen kan begrijpen. Nou, een app je kan leren in twee weken tijd. Als je echt wil oefenen, kun je in twee weken tijd een app bouwen. Dat kun je zo leren. Dat is fantastisch als je dat kan. De overheid kan bijvoorbeeld, uh, nu, ik moet nu vaak naar de gemeente toe. Dat wordt wel beter. Maar eigenlijk moet je alles via je internet kunnen regelen. Dus wij zeggen: ga dat nou als Nederland doen, dat je voorop gaat lopen, dan krijg je A nieuwe uitvindingen, nieuwe, nieuwe bedrijfjes ontstaan. En dat is de toekomst. Maar verwacht u dat het inderdaad geïmplementeerd gaat worden... door overheid en bedrijfsleven op in de mate waarin u dat eigenlijk wilt? Kijk, het kabinet is nu vooral bezig met bezuinigen. Nou, bezuinigen moeten we. Uh, ik ben econoom. ik weet hoe dat werkt. Ik heb in de politiek gezeten. Je ontkomt er niet aan. Je moet bezuinigen op dit moment. Alleen, pas nog op hoe je bezuinigt. En als je dan bezuinigt, zorgt er ook voor... dat er perspectief is op economische groei. Lanceert tegelijkertijd een plan waarbij je Nederland sterk maakt... Voor de, voor de toekomst. Want we, we krijgen een, een afzwakking van de wereldeconomie. Dus volgt dat je met nieuwe dingen komt. En een nieuw ding zou kunnen zijn, zeg ik... Nederland internetland. En laten we het eens hebben over uh, uw persoonlijke webwereld. Want er ligt hier een iPad op tafel. Er staat hier uh, een laptop, laptop in de tas. Wat spookt u allemaal uit op internet? Wat zijn uw favoriete websites bijvoorbeeld? Nou, ik heb, Nee, ik ben uh, vooral... Ik, waar gebruik ik internet voor? Ik ben uh, iemand die zoekmachines heel veel gebruikt. Omdat ik veel schrijf. Ik gebruik zoekmachines. Dus ik zit heel veel met Google te werken. En dan zoek ik bijna alles op. En ik combineer dat ook met andere zoekmachines, met Bing en cetera. Ik combineer dat. Dus ik gebruik het internet heel veel voor zoeken. Uh, vroeger ging ik naar de bibliotheek. En dan zat ik mijn wetenschappelijke artikelen. Dus dan moest ik boeken lezen en dan moest ik citaten doen. En nu zit ik uren achtereen, heel snel met zoekmachines overal te kijken... In bibliotheken ga ik dan zitten. Dus ik kan een bibliotheek in met, met, met zoekmachines. Dus ik gebruik vooral... Ik ben iemand die internet vooral gebruikt voor zoekmachines. Waar ik gebruik internet ook voor? Voor skypen, bij spreken. Dan zit ik achter en dan moet ik naar het buitenland. Bijvoorbeeld Suriname. Dan ga ik skypen. En dan zit ik hier. hoef niet te vliegen. En dan zit ik te vergaderen achter de, achter de computer. U kijkt er helemaal vrolijk bij. Ja, nee, dit is hartstikke mooi. Want dan zie ik je dus gewoon te skypen. En dan nou, ja, ik ga er wel weer heen, want ik vind sociale contact ook belangrijk. Maar doordat ik gewoon van het internet gebruik ben... ben ik veel efficiënter geworden. Maar toch zie ik hier op tafel uh, ja, zo'n beetje alle kranten liggen. Ja, Ik heb gebruikt, het, is het grappige. Daar, ik ben nog niet van de internetgeneratie. Maar mijn kinderen hebben het niet meer. Die lezen geen kranten meer. Maar ik heb wel... Ik heb bijvoorbeeld op de... Ik heb wel alle de Financial Times, et cetera... en ook uh, zeg maar wetenschappelijke tijdschriften... heb ik op het ogenblik staan. Gewoon op mijn uh, laptop. Of op mijn iPad. Maar ik vind het gewoon zelf. Ik vind het gewoon... Misschien is het gewoon van ouds, ja, Vind ik het leuk om een beetje hey, uit te met zo'n krant. Als ik in de trein zit, ook in trein treinapps zit ik vaak ook met en de vliegtuig ook zit ik op mijn iPad te lezen of, of de e-reader. Maar ik vind het nog gezellig gewoon om die krant te hebben. En welke apps uh, zijn nou populair bij u op uw iPad of op uw iPhone? Ik heb soms een een een app bewegingsapp. Bewegingsapp? Bewegings ja, voor het lopen. Ik, ik loop hard en zoiets. dus dat houdt dat bij. Dus ik ben hardloper, dus daar maak ik gebruik van apps. Het aantal kilometers, een gemiddelde aantal kilometers. Die gebruiken ook van wielrenfiets. Dus ik gebruik sportapps. Daar maak ik gebruik van. Dus heel functioneel. En bent u een YouTube-kijker? Ik zit als te zoeken naar populaire bands bijvoorbeeld. Zoals? Nou ja, wat ik leuk vind, ik vind Fleetwood Mac een <laughs> beetje heel lang geleden, maar geweldig vind ik dat. Ja. En noemt u dus een paar nummers van Fleetwood Mac of een nummer? Don't Stop waarvan... Thinking of Tomorrow is mijn favoriet. Welke? Don't Stop Thinking of Tomorrow, dat is mijn favoriet. Ja. Is dat, dat is, niet dat is, nummer wat Clinton ook juist, gebruikt heeft in zijn campagne? Ja, ja, ja, ja, dat is Clinton nummer, daarom vind ik het leuk. Ja. Ik heb Clinton toegevolgd. En dit was als, hij, als Clinton opkwam, dat was meestal uh, vijf minuten voordat Clinton opkwam in zijn campagne, dan speelt dit nummer. Het was fantastisch. het is een vrolijk. Je wordt er vrolijk van. Je zwingt er ook van van die muziek. Weet nummer van Willem van Meen. Don't stop thinking about tomorrow van Fleetwood Mac. En alle links staan we op de site. degit.fm Aangeschoven is Francisco van Jolen van een andere site. De discussiesite joop.nl Francisco, als ik kijk op de site... dan uh, zie ik een stuk staan over een verkeersovertreding die 220 euro kost. Ja, Felix toch een beetje belachelijk. de Maria Genova. Mensen kennen haar waarschijnlijk van haar strijd tegen de vrouwenhandel. Onder andere heeft ze boeken over gepubliceerd. Die sorteert verkeerd voor... En uh, ja, er, staat een, er staat een politiefuik. Die staat mensen op te vangen die verkeerd voorsorteren. En ze krijgt een boete. Nou, nou oké, okay, je krijgt een boete. Het blijkt 220 euro te zijn, nieuwe tarieven. Zij zegt, ja, dat is ongeveer evenveel als voor een, uh, voor een doodsbedreiging. En dat is toch wel een beetje. Je ziet dat het kabinet echt de, de burgers wil straffen. En je ziet ook dat mensen erop reageren. Daar zitten veel hobbyrechters tussen die het leuk vinden als mensen gestraft worden. Of terecht vinden dat mensen gestraft worden. Terwijl het valt toch een beetje idiotisch, eigenlijk. En dan zie ik nog een oproep staan van Jelle Korst. Hij is presentator en publicist. En hij roept ons op om een actie te beginnen tegen het boerkaverbod. Ja, daar ergt hij zich dood. En hij vindt het belachelijk. Hij vindt ook heel slecht dat het boerka de wordt ingevoerd. De gelegenheidswetgeving. En hij zegt, nou, de eerste en tweede Kamer moeten er nog over stemmen. Laten we ze bestoken met brieven. Je kunt op joop.nl een voorbeeldbrief vinden die heeft op. Om politie op te roepen. Tijd voor het Joofdebat. Wat is de kwestie van vandaag, Francisco? Nou, Het is een meer zo'n onderwerp, want we gaan het hebben over de zoetstof aspartaam. En die hmm. zit in heel veel lightproducten. Het internet staat tegelijkertijd bol van verhalen... over de gevaren, de gezondheidsrisico's van dat goedje aspartaam. Zijn dat nou broodje aan verhalen, of zit er toch een kern van waarheid in? Ik ga erover praten met onafhankelijk Europarlementariër Kartika Liuta. Ze zit in een studio in Brussel. En aan de telefoon is Hans Verhagen, toxicoloog en voedingsdeskundige bij het RIVM. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Hans Verhagen van Aspartaam Krijg je kanker, je krijgt een golfoorlogssyndroom en baby's worden er te vroeg toe geboren, lees ik op internet. Waar of niet waar? Niet waar. Hoe weet u dat zeker? Uh, aspartaam is een zoetstof die al uh, enkele tientallen jaren op de markt is. Er zijn honderden studies uh, gedaan. Er zijn uh, zeer uitgebreide analyses gedaan om uh, de veiligheid van aspartaam aan te tonen en... Uh, uh, op die manier is men geconcludeerd uh, dat een de dosis van zeg, 40 milligram per kilogram lichaamsgewicht een absoluut veilige dosis is voor de mens. Uh, dat is gedaan op basis van studies in uh, proefdieren, waar eerlijk gezegd ook geen effecten gevonden zijn. Als uh, al die honderden studies op één uh, hoop uh, geveegd worden en u gaat daar uh, rijp en groen van elkaar onderscheiden... dan komt u tot de conclusie het is niet uh, gevaarlijk in proefdieren... Uh, daar kunt u een uh, veilige dosis voor de mens voor afleiden... door daar nog eens een uh, veiligheidsfactor overheen te zetten. Dan gebeurt er dus echt ook helemaal niets in de mens. Een veiligheidsfactor van? Honderd. Uh, Katika Lyotard, er is heel veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van ja. aspartaam en toch stelt u vragen over de risico's aan de Europese Commissie. Waarom? Ja, ik stel zeker vragen, want uh, zoals uh, de heer Verhaag al zegt... het is een product wat heel lang goedgekeurd is... maar het zit ook in heel veel voedingsproducten. Kougom, toetjes, snoep, leidranken. Bijna iedere consument uh, consumeert het wel een keer. Ik vind dat iets dan 100% veilig moet zijn. Of uh, in ieder geval heel erg veilig. En als er steeds maar weer onderzoeken opduiken... Uh, waar... Uh, aangetoond wordt dat er vroeggeboortes plaatsvinden of tumoren... dan vind ik dat we daar op zijn minst heel serieus naar moeten kijken. Welk en onderzoek goed? is dat van die, van die vroeggeboortes? Uh, er is een onderzoek geweest van een, uh, een Deense onderzoeker. Dat is in, uh, in 2010 uh, is dat geweest. Uh, naar aanleiding daarvan heb ik toen gevraagd... of er een, uh, een herevaluatie zou, uh, zou plaatsvinden. Uh, dat was de onderzoeker Haldorsson... Uh, er zijn ook onderzoeken gedaan door Sofriti, maar ook de, de onderzoeken, de, de honderden onderzoeken die gedaan zijn op basis waarvan Aspartam uh, eerder in, in, de, in 1984 is goedgekeurd. Uh, daaruit blijkt ook dat, uh, dat de helft van die onderzoeken uh, wel degelijk zegt dat er gezondheidsrisico's zijn. Meneer Van Hagen, en... mag ik uw reactie hierop hebben dan? ja ik ken natuurlijk deze documentatie staat ook zeer uitgebreid op de website van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA en EFSA is de instantie die belast is in Europa met de veiligheidsevaluatie van deze en heel veel andere stoffen. De EFSA, eigenlijk al de voorloper van de EFSA, heeft in 1984 de eerste evaluatie gedaan. In 2002 of zo is dat eens een keer overgedaan. De conclusie is telkens hetzelfde. Van er is geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van aspartaam in het gebruik. Maar nu is het dus een Deens-onderzoek dat aantoont dat er vroeggeboortes voorkomen... op het moment dat er veel aspartam wordt gebruikt. Ja, af en toe komen er nieuwe studies naar voren. En ik denk dat het goed is om, als er nieuwe studies komen om die ook op de weegschaal te leggen. Maar die moeten dan wel op kunnen wegen tegen de honderden studies die er al zijn. Zijn. En uh, dat geldt ook voor uh, de studies uh, waar mevrouw Liotta aan uh, refereert, uh, van Sofriti uh, van de Ramazani uh, Instituut in uh, Italië, die dan in ratten en muizen blijkbaar uh, kanker uh, gevonden hebben. Maar die studies uh, die zijn al geëvalueerd door de EFSA en uh, daar rammelt het nog het een en ander aan. En, en ook dat Deense ook... onderzoek, daar rammelt ook het een en ander aan? Aan het Deense onderzoek? Uh, nou, het eerste onderzoek is goed, maar dat is een observationele studie. Dat betekent niet dat uh, mensen zeggen, eerst uh, deze stof vergeten hebben en dan kijken wat er gebeurd is. Men kijkt uh, tegelijkertijd naar datgene wat er uh, gebeurd is in een bepaalde volksgroep en wat de consumptie is. Maar nou, het kan uh, net zo goed aan heel veel andere factoren liggen. Dat, dat is ook uh, de beperking van dit uh, type onderzoek. Hoe wordt uh, uh, er op gereageerd op de website, Francisco? Ja, nou, heel verschillend. Er zijn mensen die zeggen, die bang zijn, hè, die maken overzicht van hele risico's. Anderen zeggen, ja, nou, het zal al meevallen, want er zouden veel meer klachten zijn. Wat wel opvalt, is dat je ziet dat mensen eigenlijk geen flauw bedoel meer, meer hebben wat ze eten. Ik vind het typisch iemand die zegt van, ja, ik moet er niks van hebben van het aspartaam. Ik neem uh, voortaan gewoon kanderel. Uh, waar een ander op wijst. Wat is kanderel? Dat is nou aspartaam. Ik moet zelfs ja. over zeggen, Felix, ik ben gestopt met al die light producten omdat je toch merkt dat je hele stofwisseling ervan in de war raakt. Uh, Jij werd dikker. Nee, je bent niet dikker. Je, krijg, je, krijg, je, ah, je wordt er nogal flatulent van, laat ik het zo zeggen. Oh, mevrouw Liotaar, is dat ook de reden dat u dit uh, aan de orde uh, hebt gesteld? Nou ja, daar, daar gaat het nou juist om. Uh, ik vind dat uh, de vorige onderzoeken, daar waren de aspartamindustrie veel te nauw bij betrokken. Er komen nu steeds meer onafhankelijke onderzoeken, waarvan ik zeg... die moeten echt bij de beoordeling voor de goedkeuring betrokken worden. EFSA heeft ook van de Europese Commissie... Opdracht gekregen om een herevaluatie te doen van aspartaam voor september 2012. EFSA, is dus niet... die Voedsel- en Veiligheidsautoriteit? Ja, dat is die Voedsel- en Veiligheidsautoriteit. Een herevaluatie van zoiets is niet voor niks. Dat heeft uh, heel wat voeten in de aarde gehad voordat de commissie daartoe heeft besloten. Maar nou heeft de EFSA tussentijds al laten weten: ja, eigenlijk is er met aspartaam niks aan de hand. Ja, en dat vind ik het hele erge van de zaak. Zij moeten de zaak opnieuw herevalueren en ik vind het een schijnvertoning als die wetenschappers die betrokken zijn bij die herevaluatie nu op conferenties lopen te roepen er is niets aan de hand, terwijl Want ze moeten het eigenlijk nog evalueren moet... en dan ja. roepen ze al bij voorbaat er is niks aan de hand. Meneer Waren, ja. u werkt ook voor EFSA. Wat vindt u ervan dat die organisatie in discrediet wordt gebracht op deze manier? Uh, vind ik een kwalijke zaak. Ik ben trouwens zelfs niet uh, een van de experts die uh, deze evaluatie zullen doen. Ik zit in een ander panel uh, bij EFSA. EFSA is de Europese Voedselveiligheidsautoriteit en uh, maakt er heel veel werk van om de onafhankelijkheid van wetenschappers zoveel mogelijk te waarborgen. Uh, u kunt uh, van mij zien wat mijn mogelijke conflicts of interest zijn op andere dossiers, niet op uh, dit dossier omdat ik hier niet aan uh, werk. Het staat allemaal op internet en als er maar als er een bepaalde uh, verdenking is van belangenverstrengeling op een bepaald dossier, dan mogen de wetenschappers niet meedoen aan die evaluatie en zo, zo werkt dat. Ja. Maar toch tot juli 2011 zat er iemand in het panel die Aspartaam beoordeelde, die wel degelijk, um, ja, waarvan degelijk bleek dat hij geld ontvangen had van de grootste Aspartaamproducent ter wereld. Die is toen uit het panel gezet en tot die tijd heeft. EFSA, steeds beweert dat er niks aan de hand was met aspartam. Vandaar ik u ook vind... uw, uw ja. ongerustheid over die herevaluatie, Meneer Verhagen, hoe ja. denkt u toch dat het komt dat aspartam... ook al is er zo ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan... niet onder die verdachtmakingen uitkomt? Ik denk dat het uh, lastig is voor uh, niet-toxicologen... om een onderscheid te maken tussen gevaar en risico. Uh, een gevaar is zeggen, de intrinsieke eigenschap van een bepaalde stof... Uh, en de risico is de kant dat zoiets optreedt. Denkt u bijvoorbeeld aan een leeuw. Een leeuw is een, een ontzettend gevaarlijk dier. Maar op het moment dat hij in een kooi zit, dan is het risico nihil. En dan gaat u ook met uw kinderen naartoe om daarna naar te kijken. Zo is het ook met euh, chemicaliën, dienverstand nog dat eigenlijk het veiligheidsprofiel van aspartaam wel oh. heel erg gering is, want er gebeurt eigenlijk niks met Een leeuw is een, een, een aspartaam is een heel klein leeuwtje? Uh, nou, ik denk niet eens dat het een leeuw is. In principe is elke stof gevaarlijk, zelfs water is gevaarlijk. En dat bedoel ik niet dat men erin kan verdrinken, maar een te hoge consumptie van water kan ook leiden tot nadelige effecten en zelfs tot aan de dood. Mevrouw Liotta, u gaat door ja. met uw strijd. En, nou, wij horen er meer van, we horen het graag ook in dit programma. Dus we maken alvast de afspraak dat u dan terugkomt. Ik dank u wel, u bent onafhankelijk. <laughs> Europarlementariër, Katika Liottaar en toxicoloog Hans Verhagen van het RIVM ook bedankt voor deze discussie. Op televisie vanavond Natuur op 2 om 5 uur acht op Nederland 2... met papa Molrat en papa Nelpaard. En een heel stuk later het Uur van de Wolf over de controversiële schilder... Ronald Ophuis om 11 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg nu met lunch. Jan de Jong komt langs de directeur van de NOS... want gisteren werd in Voetbal International even bekendgemaakt... dat John de Mol interesse heeft in de samenvattingen van de eredivisie. Is het weer zover? Ja, en uh, de stelling in standpunt.nl. het is terecht dat stakende leraren zijn doorbetaald. Ton Elias, Tweede Kamerlid voor de VVD... Gaat